10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Uit Syrië komen berichten dat president Assad vandaag in een toespraak maatregelen aankondigt om de strijd in zijn land te beëindigen. Duitse persbureau DPA citeert een Syrische politicus die zegt dat Assad nu echt van plan is om een eind te maken aan het bloedvergieten. Volgens de politicus zal Assad het parlement voorstellen doen om tot een wapenstilstand met de opstandelingen te komen. Verder zou hij de Syrische grondwet willen veranderen en zou de oppositie deel moeten gaan uitmaken van de regering. Hoe laat Assad het parlement toespreekt is niet bekend. De stroomstoringen in Enschede is voorbij. Volgens netbeheerder en waren rond drie uur vannacht... bijna alle getroffen huizen aangesloten op een reserveinstallatie... of op noodaggregaten. Gistermiddag waren er twee explosies in een transformatorhuis... waarna een felle brand uitbrak. Zo'n 22.000 huizen in Enschede en omgeving zaten uren zonder stroom. Verkeerslichten en spoorbomen werkten niet meer. Winkels sloten de deuren en mensen kwamen vast te zitten in liften.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 Shell gaat snel proberen het gestrande boorschip Kooloek weg te slepen bij Alaska. Het schip met 500.000 liter diesel aan boord liep op Nieuwjaarsdag op een rots. Zodra het weer het toelaat wordt het boorschip zo'n 50 kilometer verplaatst. De operatie waarbij 600 mensen betrokken zijn wordt uitgevoerd door de sleepboot... waarmee eerder een vergeefse poging werd gedaan. Het weer. Veel bewolking, plaatselijk wat mottenregen. De wind is zwak tot matig. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen. Op 6 januari 1988 waren collega Theo Uitenboogaert... van het VPRO Buitenlandprogramma NL... en de toen 18-jarige Kiva Alouche... nu programmamaker ah. bij de EO in Nabloes op de Westbank... op familiebezoek. Enkele weken eerder was er een volksopstand uitgebroken... in de toen door Israël bezette gebieden. Vandaag dus precies 25 jaar geleden waren zij getuigen... bij het begin van de eerste intifada. En in het tweede uur van OVT tussen 11 en 12... zullen we met Theo Uitenbooghaard en Kiva Loes terugluisteren... naar een reportage van toen... in gezelschap van Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks. En dan gaan we dit historische keerpunt van 25 jaar geleden... met hun bespreken. Ja, en verder in OVT horen we vandaag na 11. Zoals gebruikelijk bij ons, Luc Panhuizen die zijn 13 belangrijkste Gouden Eeuwers gaat benoemen. En vandaag zijn we aangeland bij nummer 9, dat straks na 11. En normaal gesproken zitten wij in een studio... Uh, waar het altijd heel rustig en stil is, maar vandaag is het wat anders. We hebben om ons heen aan tafel zitten en aan de kant van de, de, de langste tafel... zes muzikanten, oftewel Champion Charlie uit Zeeland... Formatie die ons straks gaat verblijden met allemaal liedjes van Woody Guthrie. Het is namelijk. Het kan nog net. Verleden jaar was het Woody Guthrie jaar, maar verleden jaar, u weet, het, het is nog heel dichtbij. Dus wij gaan Woody Guthrie in het zonnetje zetten, zo aanstonds. Maar eerst even het nieuws van deze week: Drie koningen, Drie koningen, Jitmene. Ja, drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe muts. Mijn ouwe is versleten, mijn moeder mag het niet weten. Nee, nou ja, zoiets. Uh, vandaag zingen als het goed is talloze kinderen in Brabant dat liedje weer... als ze langs de deur gaan bedelen om snoep. En omdat het vandaag namelijk het feest van drie koningen is... 6 januari, de datum waarop in elk goed katholiek gezin... vroeger het kerstgripje in ieder geval bleef staan tot die dag. Uh, 6 januari, drie koningen. Dat feest gaan we vandaag in het zonnetje zetten. Ja, dat wordt wel in Brabant gevierd inderdaad, maar... Deze week is bekend geworden dat de drie koningen als zesde traditie is toegevoegd aan de zogenoemde, ja, luistert goed, naar de monumentenlijst voor immaterieel cultureel erfgoed. Daarop stonden eerder al het krulbollen in Zeeuwslaande, het draaksteken in Bezel, het bloemcorso in Zundert, de Sint Maartenviering in Utrecht en de Boksmeerse Vaart, oftewel de aloude bloedprocessie ter plaatse. Aan de telefoon nu Ineke Stroeken, directeur van... Het Nederlandse Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Even tss, uh, drie koningen. Uh, een, een bedelfeest, net als Sint Maarten? Ja, het is een van de bedelfeesten... waarin arme mensen door het jaar heen werden gedrogen. En vooral die donkere uh, midwinterperiode. Dus het sluit ook de midwinterperiode af. En is dat, wordt het nu alleen nog maar in Brabant gevierd? Ja, alleen nog maar in Midden-Brabant. En, ja, en dan verder nog natuurlijk ook in uh, Duitsland, uh, Spanje. België heeft ook nog een aantal plaatsen waar ze drie koningen vieren. Ja, en, en daar, dan gaan alle kindertjes verkleed als Caspar, Melchior en Balthasar langs, uh, langs de straten? Ja, je ver, ver, kinderen verkleeden zich als, als koning met kronen op en veel goud natuurlijk. En er is altijd één zwarte koning en uh, twee witte koningen en dan gaan ze langs de deuren en dan maken ze muziek en dan zingen ze. Er zijn heel veel soort uh, liedjes en daarvoor in de plaats krijgen ze snoep of steeds vaker krijgen ze, uh, bedelen ze voor geld voor goede doelen. Zo, en, en uh, gaat dat ook nog in Brabant zoals dat vroeger ging, dus dat je, weet ik, ik weet mijn vriendin heeft dat als klein meisje nog mogen vieren, Boven in, notabene in donker Afrika, maar dat laten we nu even zitten, die vierde ook uh, drie koningen en dan ja. bakte de moeder een cake met een zwarte boom in die cake En wie dan die zwarte boon had... die mocht de zwarte koning zijn. Ja. En dan werd je met zo werd er een kurk verbrand... en met de as van die kurk werd je zwart gemaakt. Dat, is ja, dat dat, hoort dat ja. ook ja. nog bij die traditie? Ja, dat klopt. Dat, ongeveer hetzelfde gaat dat nu nog steeds. Alleen niet in alle gezinnen uh, wordt ook een bonenkoek uh, gebakken natuurlijk. En tegenwoordig is het wel zo dat niet de ouders meer langs de deur gaan... maar steeds vaker de grootouders. Of gewoon oudere uh, want, buren. Want die, die weten nog hoe het moet. Tijd hebben, ja. Die weten nog hoe het moet. En wat is nou ja. de bedoeling van die lijst van uh, immaterieel erfgoed? Dat, uh, dat, wie, wie, wie beslist wat daarop komt te staan? Het had net zo goed dus wc-potwerpen kunnen zijn uit Renen of ringsteken uit Hummelo. Nou, in eerste instantie beslissen de mensen zelf die die traditie dragen... of ze op die nationale inventaris willen. Uh, en zij willen op zo'n nationale inventaris omdat zij vinden dat ze een belangrijke traditie koesteren ja. en dat ze die traditie ook levensvatbaar willen houden. Uh, uh, maar ze moeten er wel een, ja, best wel veel voor doen, want ze moeten hun erfgoedzorg uh, opzetten. Uh, en dat betekent niets anders dan uh, dat ze de knelpunten in de overdracht naar volgende generaties moeten oplossen. knelpunten, wat zijn die? Nou, bijvoorbeeld uh, bij Drie Koningen zingen dat mensen het verhaal niet meer kennen. Hè? Ja, dus het schijnt ook niet zwaar te zijn. Dat is nog veel erger. De paus heeft toch net gezegd dat het heel dubieus is of die drie koningen überhaupt wel aanwezig waren, Jos. Ja, ja maar dat ik geloof dat het we komt. het niet. niet oh. Dat, dat, dat, dat, dat zou niet waar belang. kunnen zijn, maar er zijn heel veel tradities die stoelen op, oh, uh, op onwaarheid. Als we daaraan beginnen, ja. dan, okay, dan het kunnen het we alles afvragen. Sorry, we moeten, we, we, dan. Dan. we moeten terug naar de knelpunten. We moeten terug naar de knelpunten. Wat ze echt bestaan hebben en de relieken die in Keulen liggen. Die, uh, ja, die schijnen van latere datum te zijn. Maar het is natuurlijk een verhaal wat al in de zesde eeuw uh, ja, steeds mooier en mooier werd. En uh, in Nederland zijn al schilderijen uit de 16e, 17e 18e eeuw uh, waarin uh, drie koningenfeesten uh, uh, wordt afgebeeld. Ja, even, even voor de duidelijkheid. Uh, je hebt het over een lijst, maar dan bedoel je als het ware de inventaris. Dat is de groslijst. Ja, daar kun je wij, als... We als... noemen dat nationale inventaris. En, maar het is eigenlijk een soort, ja, soort monumentenlijst. Ja. En daar kunnen de, mens, de gemeenschap zelf bepaalt of ze erop ja. willen ja. en dat ze dat ook willen doen. En dat is weer anders dan met de materiële ja. uh, erfgoedlijst, want dat bepalen de deskundigen dat. Ja. En het idee daarachter is dat die mensen, alleen die mensen kunnen het levensvatbaar houden. Ja. Dat maar die... we, we, we, wacht even, dat, dat begrijp ik allemaal wel. Maar om op nummer 6 te komen, ik neem aan dat er nu veel meer aanmeldingen zijn dan die 6 die er nu op staan. Of zijn er pas 6 aanmeldingen? Nee, nee. Uh, er staan er nu zes op, maar er uh, komen volgend jaar, of dit jaar, komen er natuurlijk veel meer nog op. Maar dus Daarbij iedereen die zich aanmeldt, komt erop? Of moet je nog aan iets voldoen? Uh, je, moet, uh, je moet een traditie zijn natuurlijk. Hè. Uh, het moet ook een levende cultuur zijn. Het mag geen levende geschiedboefening zijn. Dus niet de Romeinen die nagespeeld worden. Het moet... Uh, het, het moet ook een gemeenschap zijn die zich daarvoor in willen zetten. En ze moeten hun erfgoedzorgplan opzetten. En daar worden ze ook op uh, gecontroleerd om de zoveel jaar. Dus ze moeten echt acties ondernemen om hun traditie levensvatbaar te Ik houden. Ik begrijp het, ja. Toch tot slot, Ineke Stroeken, graag. Wat is krulbollen? Krulbollen is een uh, hele oude sport. Oké. Okay. En dat ja. komt uh, voort uit het middeleeuwse kolven... En uh, ja, het wordt alleen nog in Zeus-Vlaanderen en dan in uh, ja in Zeeland dus, maar ook in Vlaanderen wordt het gevierd. En in Vlaanderen stond het al op de Vlaamse inventaris. Nou, is het wel een toeval, of misschien het toeval dat we hier een formatie hebben zitten met minst, op zijn minst van de zes zijn de vijf zeeuwen, en ook misschien nog wel een paar uit zeeuws Vlaanderen. Dat verhaal van het krulbollen, jongens, klopt dat is dat bij jullie een je kunt wordt geknikt. Ja, de de, de, de, de, de, de dag in de grote gezegde. Maar grulbond. je woont wel in zeeuws Vlaanderen geen ja. lijnkomoff. Inderdaad in uh, zeeuws Vlaanderen wordt dat nog heel vaak beoefend die sport. En is dat een levende traditie? Is een heel levende traditie. En hebben jullie ook je al aangemeld voor een administratieve goedkeuring door of zo? Zorgplan. Nee, wij zijn niet bij die sport betrokken. We zijn Muziek, muzikanten, ja. dus het is wel een ander verhaal ja. natuurlijk, maar het bestaat. Maar je hoort Ineke Stroeken, het is inderdaad, het, het leeft ongelooflijk. in. Ja, de, ja, ik weet het, dus. ik ben een keer geweest, dus, uh, <laughs> ja, nee, het, is, het is een uh, ja, sport die, uh, ja, waar heel veel mensen uh, hart en ziel voor hebben. En, uh, Net zoals het stroopstoken in Eckelrade. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat is ook nog wel een Niet van de weinige stroopstokers. Hè, die, uh, die zou ook nog heel okay. goed op zo'n nationale inventaris kunnen. Goed. We weten nu meer over de Nationale Inventaris, de Monumentenluister voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ineke Stoeken, heel hartelijk dank voor je toelichting. Hey, hey, what Woody he Guthrie, I wrote you a song. About a funny old world that's a coming along. Seems sick it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like het a dying and it's hardly been born. Ja, u hoort de allerberoemdste singer-songwriter Bob Dylan... die misschien nooit wel de Dylan was geworden. Zoals wij hem kennen, zonder de man over wie we het vandaag gaan hebben, Woody Guthrie. U hoorde het begin van de hommage van de jonge Dylan aan zijn voorbeeld, Woody Guthrie. Hij werd 100 jaar geleden geboren in 1912 in een piepklein gehucht in Oklahoma. Hij zou op jonge leeftijd Amerika intrekken en daar de zanger met gitaar worden de volk minstrel van al die arme plattelandarbeiders die we kennen uit de romans en boeken van John Steinbeck. Ja, en vanochtend gaan we zijn leven en liedjes bespreken en we zullen vanzelf op die manier in het Amerika komen van de Great Depression en de New Deal. En wie over muziek praat, die doet dat natuurlijk niet zonder muziek. En onze studio is daar vanochtend nog eens niet gevuld... met pratende mannen, met, maar met mannen met instrumenten. Met gitaar, banjo, mondharp, wasbord, eh, contrabas. Eh, allemaal hier om ons heen te gast. Zes man sterke Zeefse formatie, we zeiden het al, Champagne Charlie. En zij gaan ons bijpraten en bijspelen over Woody Guthrie. Eh, aan tafel zanger, li li liedzanger, Chef Hermans moet ik zeggen... en mondharmonicanist, guide, klein... Kromhoff. Uh, heren, welkom. Goedemorgen. Uh, we lieten net een stukje horen uit nou ja, het, de Song to Woody... de hommage van de jonge Dylan aan Woody Guthrie. Op dat moment uh, was Guthrie al een beetje vergeten, geloof ik. Uh, maar belangrijker, uh, Dylan had het bij het rechte eind. Dit was de vader van de volk. Ja, hij zingt het eigenlijk oh. verderop in het nummer zelf. Dan zingt hij, hey Woody Guthrie, but I know that you know... All the things that I'm saying and many times more. I sing you this song, but I can't sing enough. Because there's not many men done the things that you done. En het, daarmee zegt hij eigenlijk alles van... Er zijn maar weinig mensen geweest die zoveel uh, liedjes hebben gemaakt... over het dagelijks leven in Amerika. En hij eindigt zijn nummer met een prachtige zin van... Uh, I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Ik moet nog één ding tegen je zeggen... Ik wil je één ding one, thing, one thing. I've been doing some hard too. Dus ik heb ook heel wat afgereisd. Dus hij wil ze eigenlijk... En hij is eigenlijk een verinneringetje nog... op dat moment. Hij is op, op dat ja. moment is hij uh, nog maar net in New York aangekomen. Ja, en uh, dat legendarische verhaal dat, Gut, dat, dat de jonge Dylan aan het ziekbed van Guthrie is gaan zitten... en daar met hem tegen hem is gaan praten, is het berust op waarheid? Dat, dat berust op waarheid. Er is een prachtige persiflage van Saturday Night Live op YouTube te, te vinden... Dan zie je David Carradine... die ook later in de film over uh, Woody Guthrie de hoofdrol speelde... in bed liggen met gitaar. En dan komt de jonge Dylan binnen met een uh, opschrijfboekje. En die komt kennismaken. En Woody spreekt dan allerlei zinnen uit... die titels zijn of uh, zinsneden uit nummer van, nummers van Dylan. Dus net alsof Dylan daar bij wijze van spreken alles, alles vandaan heeft gehaald. Prachtige, hilarische scene. En eigenlijk was Dylan al een beetje aan de late kant. Want toen hij in uh, New York aankwam toen ontdekte hij dat hij niet de eerste uh, man was... die, uh, Dylan, Dylans, of, uh, die Woody's uh, voetsporen wilde volgen. Ramblin' Jack Elliot, die had hem al eerder ontdekt... en die was al veel beter en veel verder in het repertoire van Woody dan Dylan. En Dylan is later ook wat meer afgehaakt en in zijn eigen pad op gegaan. Gelukkig maar, denk ik. En, uh, en naast Dylan had je natuurlijk zoveel andere folkzingers... die uh, de muziek van Woody ontdekten. Maar ja... Dylan is natuurlijk de, de grote man in dit, grote, dit verhaal. Ja. Uh, laten we even naar Guthrie zelf gaan. Geboren, we zeiden het al, in een geheugd in Oklahoma. Uh, wat voor jeugd moeten we ons daar nu eigenlijk bij voorstellen? We kennen allemaal, of veel van ons kennen, die, die, die biografische film van Johnny Cash. Stoffige eindeloze wegen, dood en walk ongeluk the in line. de familie. Walk the, line. I walk the line. Moeten we ons iets dergelijks voorstellen bij Woody Guthrie? Nee, het is toch iets anders, denk ik. Woody's vader was best een welgestelde man. Hij was een, uh, was een klerk van de rechtbank. had een goede baan. Uh, had geld, uh, verkocht ook land, handelde in land en had een prachtig huis. Alleen, het noodlot sloeg regelmatig toe in de familie Guthrie. In de eerste plaats het prachtige huis van de, de ouders van Woody brandde af, al na een maand. En toen werd er gefluisterd dat moeder, die wat vreemd gedrag vertoonde, dat huis in brand had gestoken. Moeder bleek later uh, de ziekte van Huntington te hebben, een, een ziekte waar Woody ook is aan overleden. Maar de eerste sporen uh, waren toen al te vinden. Een zusje van Woody is op jonge leeftijd levend verbrand. Had zich in brand gestoken, gaat het verhaal. Maar er werd ook gefluisterd dat moeder daar een rol in speelde. Vader is later ook nog een keer uh, half verbrand. Een, een... lekkere uh, familie, ja, ja, ja. Ga, ga door. Ja. En, en daar schijnt moeder ook een, een rol in gespeeld te hebben. Die is toen vervolgens naar het gesticht gebracht. Vader is toen uh, vanuit uh, Okima, de plaats waar het over gaat in Oklahoma... vertrokken naar Texas, naar een tante om daar uh, ja, te genezen van zijn brandwonden. En Woody is dan achtergebleven in dat plaatsje Okima. En dat was op dat moment een boomtown. Je moet je voorstellen, er werd olie ontdekt. En waar olie werd ontdekt, net zoals goud vroeger... daar kwamen heel veel mensen op af. Dus er kwamen heel veel uh, figuren, Lucy figuren, maar ook mensen die geld wilden verdienen, naar o Okima toe. Wanneer, wanneer speelt zich dit af? De, de, deze... uh, ja, begin uh, vorige eeuw, dus tussen 1912 nee. en 1920... In 1920 is die, die oliebron ontdekt. Dus in de jaren daarna is dat zo'n beetje allemaal uh, uh, gebeurd. Ja, wij kennen natuurlijk Oklahoma als, als bron voor, voor liedjes. Natuurlijk, als de. de van Merle Haggard, toch? Okie from Muskoki. Ja, dat, ja, die, dat ja, komt ja, ook is van een... die Kan de Rednecks. Hè? Ja, ja die, Maar ja. dat is dus een andere sfeer. Die ook van Muscogee sfeer van inderdaad. Is wat later, de, denk een ik. Wat later. Ja, ja. Meryl is toch wat, wat jonger dan hoe uh, die ooit geworden is. Hij is maar 55 jaar geworden, is in 67 overleden. Maar dat, dat fout blank, wat, uh, wat nu net even genoemd wordt. Ik heb ook ergens aangetroffen dat de vader uh, wel democratisch politicus was. Ja, maar pracht. tegelijkertijd. Ja, uh, zo zijn betrokken zelfs bij een linspartij uh, door de Ku Klux Kren, of ja. iets vergelijkbaars. Nou, is, is, uh, hij was sowieso lid van de Ku Klux Land, dat is ook bewezen, En hij heeft ook meegedaan aan de linspartij. Er was een, uh, een schietpartij geweest... waarbij een, jongen, een zwarte jongen van 13 jaar beschuldigd werd... van het neerschieten van een politieman. En uh, die man was... die politieman was in het er, op het erf van die zwarte familie doodgegaan. De familie was opgepakt. Uh, vader was in een cel uh, opgesloten. En moeder en zoon ook. En... Woody Guthrie's vader is toen met een hele club mannen naar binnen gegaan. Hebben die uh, uh, familie naar buiten gebracht en hebben ze opgehangen. Een lynch-partij dus eigenlijk. En uh, nou, dat, dat verhaal heeft Woody later wel... Dat heeft Woody sowieso her erg aangegrepen. Daar heeft hij ook liedjes over uh, geschreven. Op Slipnat en een schuifknoop gaat erover. Dus uh, de vader van Woody was aan de ene kant was het een, een man met geld. Het was een democraat. Want anders hadden ze natuurlijk Woody ook nooit naar de op dat moment uh, net uh, genomineerde president van Amerika... Woodrow Wilson genoemd, want hij heet ja. Woodrow Wilson Guthrie. Uh, vader was uh, uh, een, een verkoper van land... en hij was heel handig in het ontfutselen van het land... van de plaatselijke Indianen, die verkocht hij. En hij was ook nog een keer lid van de, de Ku Klux Klan. Dus een, een, uh, voor ons huidige tijdsbrek moeilijk te begrijpen... een democraat en toch een door en door foute Amerikaan Om ja. dat even heel simpel te houden. Ja. Ja. Althans, als je het, simpel, het ligt natuurlijk vast ingewikkelder, maar zoiets. En, en dat is één, de muzikale opvoeding, de, de, de traditie. Wat krijgt Woody van huis uit? Krijgt hij daar iets van huis uit mee? Ja, heel veel. Vader en moeder die kwamen uit uh, muzikale families. Moeder zong hele dagen. Vader zong ook heel veel. Had in zijn eerste huis, dat afbrand, een prachtig uh, orgel staan... waar moeder op speelde. En Woody die kon aan de liedjes van zijn moeder eigenlijk horen hoe haar gemoed was... Dus hij wist wanneer hij een pak slaag zou krijgen... want er kwam er een bepaald liedje voor. Oeh, op dat het dat is lekker. Ja. <laughs> dus hij was, hij was gewaarschuwd. Ja. Nou, die liedjes die, die sloeg, ja. uh, sloeg jammer op... en hij ja. begon zelf ook liedjes te maken. Hij ja. begon zelf liedjes te verzinnen. Ja. Hij begon uh, buiten liedjes te maken. En op een dag komt hij langs de, de plaatselijke kapper... en in die kapperszaak daar hoort hij een mondharmonika... die hij nog nooit gezien of gehoord Hij stond nee. naar die man toe en zei... Ja, dat was Gij klein van de Mondharmonica natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja Die zat er toen nog niet, hoor. Maar uh, de, de, de blazer van de Mondharmonica zat daar in de, de kapperszaak. En die ging er uh, naar binnen. Die vroeg wat voor instrument dat was en wat voor muziek die speelde. En die man vertelde... Ik speel gewoon de muziek die ik hoor als ik een trein langs hoor komen. Want de stoomfluit van de trein die zegt precies wat ik moet spelen. Dus wat ik hoor, dat speel ik. Ga ik? misschien kun je dat nog die, zeggen? Doe het nog maar een keer, ja. ja want... Uh... Ja. De train, ja. hè? Ja. ja. En, en, en, en dat geluid vond hij prachtig. Hij ging ook mondharmonica spelen. Later, toen zijn vader uh, voor zijn brandwanden naar Texas ging... en hij ook achter zijn vader aanging naar Pampa... want daar was ook weer olie uh, gevonden... en dan kon hij eventueel gaan werken... toen ontdekte hij dat een oom van hem gitaar speelde. Toen heeft hij de eerste akkoorden van die oom geleerd... en is zelf gitaar gespeeld. Dus hij speelde mondharmonica, hij speelde gitaar... En hij zong zijn eigen liedjes. En dat is eigenlijk zo'n beetje de, de basis geweest van zijn uh, muzikale bestaan. En toen op een goede dag... En je zei al, hij ging op een gegeven moment ook zijn vader achterna naar ja. Texas. Hij liet dus dat dorpje achter zich. Ja. Terwijl het, en dan zitten we eigenlijk midden in het hartje... of net een jaar na de grote crisis, ja, de, de, goed, de grote ja. depressie. Ja. En is het dan handig om weg te gaan? Wat, wat was zijn reden om, om... Wanneer trekt hij het land in en besluit hij ik word muzikant? Nou, in, in de periode dat zijn vader weg was, zijn moeder in het gezicht zat... woonde hij woonde alleen met zijn broer samen in het huis. Nou, daar had hij helemaal geen band mee. Hij trok heel veel met vriendjes op, hij sliep ook bij vriendjes. En op een bepaald moment ging de familie waar hij logeerde... die gingen naar een andere staat toe en hij had geen zin om mee te gaan. En uh, toen kwam zo'n beetje dat verzoek van zijn vader... om naar uh, Pampa, Texas te komen. En Woody heeft eigenlijk zelf gezegd over uh, Okima... van ja, uh, je zag het onkruid opgroeien... Je zag het verdorren, het zaad viel eraf, dat zaad dat groeide weer op. Er kwam weer nieuw omkruid. Een beetje als Herman Vinkers over eh, Almelo eh, sprak. In eh, Almelo is altijd wat te doen. Soms is de stond weer trouwd. <lacht> en soms springt het op groen. Ja, hij had er ja. eigenlijk heel weinig mee. En ja. eh, hij ontdekte dat hij eh, het heel leuk vond om te reizen. En dat was zijn eerste reis, was eigenlijk naar, naar Pampa, in Texas, naar zijn vader. En eh, vanaf dat moment is hij eigenlijk de wereld ingetrokken. Ja, en dan komen eigenlijk al snel uh, komen de liedjes die hem fameus gaan maken. Want het is eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel liedjes er uit uh, Woody Guthrie... Hoeveel ja. nummers heeft hij in totaal ja, gemaakt? Ik, ik, ik zou het niet weten, maar dat zijn uh, meer dan duizend nummers. Dat zijn ja. honderden. Ja, onvoorstelbaar. Die liedjes die komen dan al heel snel. En omdat we vanochtend niet alleen praten, maar ook gaan luisteren naar Woody Guthrie... wil ik jullie eindelijk gaan vragen dadelijk het eerste nummer te spelen... Uh, Ain't Got No Home In This World Anymore. Maar voordat we naar jullie gaan luisteren... gaan we even naar uh, Woody Guthrie zelf luisteren. Heel eventjes maar en dan de huidige uitvoering. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road. Well, it's a hard and a dusty road that a million feet have trod. Richmond took my home and drove me from my door. And I ain't got no home in this world anymore. Well, I mined in your mines, and I gathered in your corn. Well, I've been working, Mister, since the day that I was born. Now I worry all the time, like I never did before, and I ain't got no home in this world anymore. Now as I look around, the world is a mighty plain to see This world is such a great, and a funny place to be Old a gambling man is rich, and a working man is poor And I ain't got no home in this world anymore Niemands applaus, maar het is niet minder stellijk om. Klinkt geweldig. Alsof je reden. langs de Zeefse kusten en landschappen rijdt... of de Drennsen, maar eigenlijk de Amerikaanse. Ain't got no home in this world anymore. Ho -hoor ik, ik, ik, ik hoor ik, uh, je zingen... Uh, I've been working since the time I was born. Is dat iets wat hij cultiveert? Zo'n working man's status? Is, doet dat het goed? Mm, no, no, ik ik dit... begrijp dat, je woord, dat, nou, dat nou, hij dat Hij verwoordt niet zijn, zijn eigen leven in dit lied. Meer het leven van de arme Amerikaan. En... Uh, Tijdens zijn reizen ontdekte hij dat er heel veel mensen... die hard werken, niks verdienen. Geen geld hebben. En dat er andere mensen die speculeren... of uh, gokken of uh, banken hebben, die hebben al het geld. Hè. De, de working man is poor. En de, en de, The de gambling man, man is, is rich. rich. Ja, dat, dat is eigenlijk het verhaal van dit nummer. En, Klinkt heel bekend, maar ga Ja, ik ja, bedoel, het is eigenlijk... Uh, de, we hebben het nu over de jaren twintig... maar het zou ja. ook gewoon uh, uit deze tijd kunnen zijn ja. natuurlijk. Hè. En uh, eigenlijk... Ja, hij... hij uh, hij verwoordt de, de, de, de boeren, de, de, de, de fabrieksarbeiders... die een leven van uitbuiting achter de rug hebben. Eigenlijk meer iemand die al van het eind van zijn, aan het eind van zijn leven terugkijkt. Nou, wat, ja, wat heb ik nou in mijn leven meegemaakt? Mijn vrouw is overleden. Ik heb altijd uh, mijn oogsten naar de bank moeten brengen. Uh, mijn huis ben ik kwijtgeraakt. Uh, mijn brothers en my sisters have, are stranded on this road. Ze zijn ergens op deze weg. and op you die. Ja, ja, ik, ik denk dat we maar gelijk doortanken tanken naar, naar het tweede nummer. We kunnen natuurlijk uren over dit nummer praten. Maar we willen toch wel meer horen. Uh, jullie hebben ook het nummer uitgekozen, Vig Vigilant Man. En uh, dat doen we ook weer eventjes. Eerst Woody en dan jullie. Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have That vigilante man I've been hearing his name all over the land A shotgun in his hand. Well, is that a fitch than a man? Rainy nights down in the engine. chased us out in the rain Now was there a vigilante man Tell me why does a vigilante man brother and sisters ja ook alweer zo'n nummer eh, waarvan je denkt: wat, er wordt hier een wereld op, op, opgeroepen die we eigenlijk niet, niet meer kennen, maar voordat we het daarover hebben. Chef Remans, is dit wel het goede moment om even de volledige bezetting aan ons even voor te stellen. We horen naast jou op zang. Nou, Geit Kleinkromhof op de mondharmonica's. Peter Bout op de bas, contrabas. Theo de Koning, uh, zang, banjo, gitaar en sluitgitaar. Peter Lenselink, wasbord, percussie en zang. En tenslotte Geert de Heer op de mandoline en de dobro. Juist, en allemaal uit Zeeland. Allemaal uit Zeeland. Zelfs Geit woont nu in Zeeland. Ja, anders mag je niet meedoen. Anders okay. mag je niet. Ja. Meedoen. Uh, heel even, dit nummer, waarom dit gekozen? Wat leert ons dit over Woody en het Amerika van zijn tijd? Nou, uh, uh, uh, het beschrijft ook dat er Amerikanen waren... die uh, uh, de, het recht in eigen hand namen. Een vigilante man is iemand die het recht in eigen hand neemt. En dat kan zijn om, om je bezittingen te beschermen. Maar zoals zijn vader lid van de Q-Clocks clan was... Uh, was hij ook een vigilante man Op het moment dat zij die, uh, die zwarte familie uit de gevangenis haalde... werd het recht in eigen hand genomen en werd er gelinst. Het is een dus, heel actueel onderwerp. Het gaat ook over wapenbezit. Waarom Amerikanen natuurlijk per se een eigen wapen willen er hebben. Er is helemaal niks veranderd in Amerika. Nee. nee. helemaal niks. Ondanks yep. Ja. Ja, ja, zullen we maar gewoon nog een nummer doen dan. Als er toch niks veranderd is, kunnen we net zo goed kijken of dat bij de volgende nummer ook klopt, of nou, dat ook blijkt dat er nog niet veranderd is. Nou, uh, de aarde van het volgende nummer is eigenlijk dat, dat dat Woody hierin. Zeg het mee kap... wel. Dus ja. We gaan luisteren naar, naar Hard Travelin'. Travel. En en eigenlijk laat Woody daarin horen wat hij eigenlijk allemaal zelf heeft gedaan om Amerika te helpen opbouwen. En dat is heel wat. Als het allemaal waar is, dan heeft hij ontzettend veel gewerkt. En we krijgen het... hier een korte biografie van Woody Guthrie, volgens Woody Guthrie. Ja, nou, meer een, waar hij allemaal is geweest en wat hij allemaal heeft gedaan. En dat is dan, nou ja, een biografie zou ik niet willen noemen... want ik geloof het niet allemaal, maar hij noemt het wel allemaal. Ik denk dat het ook de ervaringen van andere mensen zijn. Maar hij sprak heel veel met hobo's, die mensen die rondreizen in Amerika... met arbeiders, eh, mensen Maar dus starten. in het korte de geschiedenis van wat de, de gewone man heeft bijgedragen... aan de, de wereldmacht Amerika. Dat, dat, dat gaan we dadelijk in het kort horen. Dat is een goede Goed opletten, dames en heren. Ja, ja. Eerst even Woody, en dan jullie. I've been havin' some hard travelin', I thought you know'd I've been having some hard travelin' way down the road I've been having some hard travelin', hard ramblin', hard gamblin' I've been having some hard travelin', Lord I thought you knew. Well, I've been riding flat wheels way down the road. Well, I've been riding blind passengers, dead animals, kicking up service. I've been having some hard traveling, Lord. Well, I've been hitting some hard rock mining. I thought you knew. Well, I've been leaning on a pressure grill way down the road. Hammer flying, the air hose sucking, six foot of mine and a shore in the mucket. Hard hearts and I thought you knew. North Dakota, Kansas City, way down the road. Cutting that weed, stacking that hay, try trying to make a dollar a day. I've been having some hard traveling, Lord. Well, I've been working at Pittsburgh Steel, well, I thought you knew. Well, I've been dubbing that red hot slag, way down the road. Well, I've been a blessing, I've been fired, and I've been poor. In up tempo, hè? Ja, u luistert, uh, u luistert echt naar OVT. We doen vandaag uh, met Champagne Charlie, een Zeeuwse formatie, doen we een special over Woody Guthrie. De bron van inspiratie voor velen, en onder andere Bob Dylan. Um, je zei net voordat je het nummer begon... dat dit ging ook onder andere over alle mensen die hij ontmoet... tijdens zijn hard traveling. Dat is ook zo'n Amerikaanse zegt hij. Het is altijd hard traveling. Ja. Ik, ik begrijp dat een van de mensen die hij ontmoet is John Steinbeck zelf. Jazeker, en John Steinbeck heeft later tegen zijn zoon gezegd... als Woody Guthrie een aantal van die songs die hij heeft geschreven... iets eerder had geschreven... Dan had ik nooit The Grapes of Red hoeven schrijven... want dan was alles al verteld. Is gelukkig niet gebeurd, gelukkig hebben we nu het boek... En de songs. En de songs ja. allebei. En de mannen hebben elkaar ontmoet. Hadden een wederzijds, uh, wederzijds respect voor elkaars werk. En Woody heeft ook gevraagd om uh, naar aanleiding van de verfilming van het boek. Uh, met Henry Fonda geloof ik. Die de, de hoofdrolspeler Tom Joad speelt. Om daar een song over te schrijven. En dat heeft hij ook gedaan. Heeft daar meer nummers over geschreven. Dust Bowl Ballad heet het. En mm -hmm. de Dust Bowl... De, ja, wat, wat is een dusbo? Nou, dat zijn de, de plek in Amerika waar die, die stofstormen ontstonden in uh, 1935. Dus uh, het gebied waar Woody zelf woonde en alle staten daaromheen. En waar alle boeren die daar woonden eigenlijk uh, dachten van... we moeten hier weg. We ja, moeten. want het, het, daarna was het onmogelijk om nog het land te bebouwen. Dus ze zochten gewoon nieuw ja. werk. En er werd er gezegd van... nou. Uh, California is the Garden of Eden. Daar, daar moet je heen. Een paradise daar. to live in and see. Precies, yes. je kent, je kent ja. het klassiek zoals ik ja. hoor. <laughs> ja, maar ga verder. Ja, het probleem was alleen een beetje. Uh, uh, die boeren die, die, die stapelden al hun bezittingen op een oude car. Op een oude uh, Team Model Ford of uh, paard en wagen. En die reden dus. 66 af, denk ik. Ja, nou, ik weet niet of die er al was, misschien wel, maar ik denk dat ze heel veel van die stoffer bijweggetjes hebben gekozen om niet in de drukte te komen. Het is daar ook echt een held. Zijn jullie er geweest? Nee, wij zijn nog nooit geit. Oosten, Oosten, Texas. Geit is in Oosten, Texas geweest. Dat is nou weer heel leuk, maar de daar wat ten noorden daarvan, het is echt vlak en het waait altijd. Het is echt zoals jij bent er wel geweest, Michal. Ja, kent echt ook overgezongen wordt. Ja, het is fantastisch te zien, maar om te wonen zegt een Ja, dat ja, moet je dus niet zijn. Nee. Ja, laten we nog even naar, naar Woody zelf ja, gaan, want ja. ik, ik, ik kwam ergens een interessante uitspraak tegen van de, de, de latere zanger Steve Earle, een gitarist, die heeft ooit over Woody Guthrie gezegd, ik denk over hem niet als een politieke songschrijver, maar als iemand die in zware politieke tijden leefde. Uh, zit daar wat in? Ja, daar zit wel wat in, maar ik denk iedere zanger die nu een liedje schrijft, die, uh, die leeft ook in zware politieke tijden. Alleen het, het gebeurt minder of het gebeurt op een andere manier. Eh, door het bezingen van maatschappelijke gebeurtenissen is eigenlijk een traditie. Als je de eerste plaatopname uit de jaren 2030 beluistert, dan gaat het heel vaak over scheepsrampen, het zinken van de Titanic, over een treinramp, over een moord, over een ontvoering, over een scheiding van een, eh, iemand uit het Amerikaanse of het Engelse Koningshuis bijvoorbeeld. Dat soort liedjes werden heel vaak bezongen. En je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een, een, een, een gezongen krantenbericht. Alleen dat bleef heel lang maar, rondzingen. Maar als je nou moet even nog de vergelijking vasthouden. Als je nou Woody Guthrie moet vergelijken. Hij is door de protestgeneratie van de protestliedjes omarmd. Mm -hmm. Maar eigenlijk is hij gewoon een volkszanger. Een volkszanger zou je in zekere zin mogen ja. zeggen. Is hij nou meer André Hazes of Armand? Ja, dat is een moeilijke vraag. Nou, André Hazes sowieso niet. Ik heb een André Hazes. Dat is wel een volkszanger. Maar dat is meer omdat uh, uh, zijn liedjes uh, aanspreken bij het gewone volk. Maar ik heb hem nog nooit kunnen betrappen op een, uh, een maatschappijkritische tekst. Armand had wel wat maatschappijkritisch. Maar uh, zong voornamelijk over softdrugs. En uh, de legalisering daarvan, denk ik. Dat is wel iets anders dan Woody Guthrie deed. Ik denk dat er in Nederland best wel Woody Guthrie's waren... maar dat waren dan de, de onbekende uh, plaatselijke dialectzangers... die uh, de, de, de situatie in hun eigen omgeving aan de kaak stelden. Terugkomend op Steve Earl, Steve Earl is natuurlijk uh, de hedendaagse Woody Guthrie... want Bob Dylan is al geen Woody Guthrie meer. Nee. Bob Dylan is gewoon Bob Dylan. En uh, uh, Steve Earl probeert nog steeds om uh, allerlei zaken in de wereld aan te pakken... door middel van zijn songs... En uh, die geeft ook aan dat Woody Guthrie een groot uh, invloed voor hem is geweest. En terugkomt op jouw vraag. Kijk, toen Woody Guthrie die, die, die liedjes maakte... keek je om zich heen wat er gebeurt. En nou, toen zong hij over. En dat wilden de andere mensen die in diezelfde situatie leefden ook wel horen. Ik weet niet of de mensen die de touwtjes in de handen hadden... bijvoorbeeld uh, Mr. McCarthy, want daar zult ik nog leven over hebben... in de tijd dat uh, uh, de Tweede Wereldoorlog zo'n beetje voorbij was... kreeg je een... een de Un-American Activities. Dus de de, de, ja, de communistenjagers story, ja. En Piet Ziger, een goede vriend van, uh, van Woody Guthrie... die is in de tijd ook gewoon veroordeeld. En ik heb het eens nagezocht. Woody Guthrie die stond wel op de, op de lijst bij de FBI. En, uh, maar ze konden niet aantonen dat hij echt een pasje had... van de communistische partij. Dus hij was niet echt geoormeekt lid. Daarnaast werd hij in de jaren 50 steeds zieker. En was hij ook niet echt een gevaar meer. Dus McCarthy heeft zijn dossier hij de kant aan de kant geschoven. Dat is eigenlijk wel bijzonder, want uh, de liedjes van Piet Ziegen, die waren een stuk braver dan de liedjes van... Moody die uh, had, had makkelijk kunnen worden verdacht van communistische sympathie... maar hij is er een beetje uit, uit, uitgevallen uit het dossier toevallig. Ja, ja, maar hij had ze dus wel. Hij, uh, hij is ook iemand die nog heel lang uh, Stalin uh, het hand, zijn hand boven het hoofd heeft gehouden. Oh, na, ja? na het oorlog, ja, En En Er is pas een nieuw boek verschenen van uh, uh, uh, Will Kaufman... dat is een Amerikaanse professor die in Engeland werkt en dat heet... American uh, Radical, een, een biografie van Woody Guthrie. En daar is hij die heel diep in gegaan uh, op de achtergrond van Woody. En er komt toch wel in voren dat Woody toch wel een heel bijzonder man was. Die regelmatig ook wisselde van, van mening als het er beter uitkwam. En helemaal niet zo positief als het soms uh, wel eens leek. Ja. Is hij in al die jaren wel bezig uh, goed zijn geld te verdienen met dat, uh, met dat zingen? Nou, in het begin niet natuurlijk, want uh, uh, moest hij moest er gewoon bij werken. Pas later, toen hij eigenlijk al, al ziek was... Uh, toen kwamen de royalties binnen. Want toen mocht hij in de jaren 50 mocht hij plaat opnemen. Mocht hij die Dust Bowl ballads mocht hij opnemen. Hij mocht liedjes maken over de Grand Coulee Dam. Projecten in Amerika die uh, opgezet werden onder Roosevelt tijdens de New Deal. En daar kwamen de royalties van binnen. En toen hij echt in het ziekenhuis lag, al in zijn laatste jaren. Toen kreeg zijn uh, tweede vrouw, Marjorie. hij is in zijn leven al drie keer getrouwd. Zelfs ja, want in... dat persoonlijke leven, dat is ook een, een inschakeling van rampen, ja. ongelukken en ja. uh, alcoholisme en ga zo maar door. Bedoel, er is een film over gemaakt met die David Carradine... maar de, de, de ultieme film over die Guthrie moet nog gemaakt worden. Want dat is ja, wel heel diep troef van wat er allemaal in zijn leven is gebeurd. Naast de positieve de, dingen die uh, ook te noemen zijn natuurlijk. En daar heeft hij wel heel veel royalties... Uh, om, om op jouw vraag terug te komen, uh, van ontvangen. En werd hij ook ja, redelijk bemiddeld. Alleen ja, hij kon er zelf niet meer van genieten. Juist. We gaan toch nog maar even weer een keer... of nou toch maar weer, moet je mij horen. We gaan met heel veel plezier uh, uh, nog een keer luisteren. We hadden het net al over het uh, California, The Garden of Eden. Het liedje wat jullie nu gaan spelen... en waar we natuurlijk toch eerst weer even voordat we naar Zeeland gaan luisteren... naar Woody zelf gaan luisteren, uh, heet door Remy. Eerst Woody, dan Champion Charlie. Now the police at the port of entry say... number 14.000 for today. Oh, if you ain't got the do Ray me, folks. If you ain't got the do Ray me. Why you better go back to beauty? Lots of folk back east they say, leaving home every day, beating that hot old dusty way to the California line. Way across the exists since they roll, getting out of that old dust bowl a thing they're going to a sugar bowl but here is what they find now the police at the port of entry say you are number 40,000 for today if you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 Door Remy. It, door Remy. En, en aan de andere kant van het glas, tegenover ons zitten de technici... Etcetera, druk te applaudisseren, maar dat kunt u allemaal niet horen. Uh, in elk geval, uh, het is een mooie ochtend vanochtend... met Woody Guthrie en Champion Charlie. Uh, dit nummer, Doremi, Chef Hermans, je vertelde er net al wat over. Leg even uit, waar gaat dit precies over? En uh, dit heeft met die aantrekkingskracht van Californië... Nou, uh, Dusbo hadden we het net over, de stofstormen, Kansas... Oklahoma, Arkansas, Texas... Oklahoma de mensen de, ze de mensen de Okies en in Arkansas de Arkies... en die mensen die trokken massaal naar uh, Californië. Maar aan de grens van Californië stond de politie. En het is een beetje vergelijkbaar. Vroeger, als je naar België ging, dat weten wij in Zeeland goed... dan moest je altijd je paspoort bij je hebben en geld voor één brood. Anders mocht je de grens niet over. Californië. Dit, dit verzin je niet? Nee, dat, we, dat nou, okay. dit nou, verzin nou, ik ga niet. Ga verder. Dat werd gezegd in ieder geval. Juist. Juist nee. nou, over Californië werd gezegd dat het de Garden of Eden was. Dat was ook niet waar natuurlijk. Maar het was wel een, een, een, een rijke staat met heel veel uh, uh, fruitteelt enzovoorts... waar werk te vinden zou zijn. Maar de, de boeren werden dus met hun spulletjes aan de grens tegengehouden. En als ze niet konden laten zien dat ze geld hadden... konden ze zo weer recht een maken. Dus if you ain't got that do-re-me. do me do is gewoon geld. De dough, uh, de poen. Als je geen geld kon laten zien, dan kon je beter maar weer weggaan... Terug naar Kansas, Oklahoma, Arkansas, Texas, Tennessee. Okay. En, en is het bekend hoeveel boeren er wel in geslaagd zijn... Uh, om, om weg te komen uit dat arme gebied naar het paradijs? Uh, ja, nou de, de, de, er de, zullen er best wel wat uh, terechtgekomen zijn. Maar er zijn toch wel heel veel mensen uh, teruggekeerd naar die, naar die plek... of naar een andere plaats gegaan waar, waar wel werk was. Maar je moet niet vergeten, in die tijd had je natuurlijk ook al heel veel mensen... die op, om economische redenen de hobo-uithingen, dus gewoon de... Het was ook een vak, een uh, beroep nou, eigenlijk. Was, een uh, hobo was echt een... Het was geen uh, bedelar of een zwerver. Dat was iemand die van de ene werkplek... van de ene oorboom... Een trekarbeider. Nou, ja, de, de, ja, een ja. oogseizoensarbeider. Uh, ja. Is hij nou op dat moment tegelijkertijd ook bezig... om een nieuw soort muzikale traditie neer te zetten... met de keuze van instrumenten, um, de, de, de wijze van spelen... of zet nou, nou, hij een traditie voort? Nou, hij zet een traditie voort, kijk... Uh, Ramblin' Jack Elliott die wilde iets van hem leren. Zei dus Je mag het wel van me stelen, maar ik leer het je niet. Ik heb het zelf ook van Ned Belly geleer, gestolen. En van de Carter Family. En van uh, Jim... Carter, van uh, de ja, vrouw, het, later ja, vrouw is, is, van Johnny Cash. Ja. Van. Ja. Ja, ja, ja. En de uh, Carter Family was eigenlijk ook alweer een, ja, een familie... die heel veel stal uit de muziek van voor die tijd. Dus allerlei gospel songs die zij zongen... Die, Hadden een melodie die al bestond dit, dit, of een tekst. Ja, dit is wel aardig, want dit, ook Dylan, als Dylan in interviews gevraagd wordt. Naar of hij nou singer-songwriter is. dan maakt hij altijd ernstig bezwaar. Ik ben geen singer-songwriter. Ik speel wat eigenlijk al bestaat in mijn hoofd. Ja. Ik speel die traditie van de afgelopen honderd jaar mee en ik voeg daar iets aan toe. Ja. Dat geldt ook voor Woody Guthrie. Natuurlijk. Ja, Woody Guthrie precies hetzelfde. En in Dylan's songs komen dus gewoon letterlijk zinnen voor. uit uh, uh, nummers van Woody Guthrie. Dat, dat nummer waar je mee begon, uh, Song to Woody, er staat. Uh, That, the man that come with the dust and are gone with the wind. Dat is gewoon uit een, een, een nummer van Woody Guthrie. En Woody Guthrie die had weer uh, bepaalde dingen uit uh, songs van de Carter family... of van andere country songs. Want ook voor Woody Guthrie had je heel veel... Ja, old-time country singers en, en, en, en, en muzikanten... waar hij weer zijn inspiratie uit putte. Goed. En, en Woody heeft natuurlijk ontzettend veel muzikanten ontmoet. Ook langs de weg en in, in de, de hobo jungle. En heeft daar liedjes geleerd. Niemand schreef het precies op. Alleen Woody, die maakte aantekeningen, die maakte hele songbooks... en die had echt honderden liedjes in alfabetische volgorde en, in een map. In zekere zin ook een antropoloog met een uh, goed muzikaal brein... die liedjes maakte. Ja. Zullen we dan nog één liedje van hem gaan doen? Uh, we hadden het al over uh, Dylan. Dylan en John Bees hebben dit geloof ik ook vaak gezongen. Tipo, uh, ja. en dat is nog het enige nummer waar we rechtstreeks met jullie beginnen. Ja, mag ik er nog even iets over zeggen? Ja, natuurlijk. Nou, kijk, het sluit heel erg goed aan bij uh, ja, het Polen-meldpunt... bijvoorbeeld hier in <laughs> Nederland. Noem maar iets. Uh, in in, ja, in Zuid-Amerika <laughs> Zuid uh, moest er fruit geoogst worden. Nou, daar had je hele goedkope uh, werkkrachten voor in, uh, in Mexico. Die werden dan uh, binnengehaald. Vervolgens moesten ze al het geld wat ze hadden, betaald, uh, hadden verdiend... betalen om met een vliegtuig terug te vliegen. Dus die mensen hadden dus helemaal niks verdiend... En het nummer wat we nu gaan zingen gaat over een, een, een vliegtuigongeluk... in Los Gatos met Mexicaanse arbeiders. Krantenbericht lees Woody daarover en die maakt er dit lied over. Plane Wreck at Los Gatos, deportie. Verdel, zing. Crops are all in, and the peaches are running The orange and in their Creole sodoms. They're flying them back to the Mexican border to pay all their money to wait back again. Goodbye to my Juan. Adios, mi amigos Jesus y Maria You won't have your name When you ride a big airplane All they will call you will be Deportees My father's own father He waited at river They took all the money He made my brothers and sisters come work in the fruit trees they rode on the truck till they took down and died goodbye to my juan goodbye rosalina adios mi amigos jesus y maria you won't have your name So when you ride a big airplane, all day we'll call you will be 14. The sky plane caught fire over Las Gates Canyon A fireball of light And shook all our hills. like dry leaves the radio says they are just before trees. goodbye to my Juan, goodbye Rosalina, adios mi amigos, jesus and maria you won't have your names when you ride a big airplane, all they will call you will be Ja, het uh, nummer deportie uh, OVT met muziek van Woody Guthrie en verhalen over Woody Guthrie. Chef Helmond, we gaan zo dadelijk verder met het allerlaatste nummer wat op jullie verzoek uh, jullie zelf gaan spelen. Nummer wat ook uh, iedereen kent van Woody Guthrie, denk ik misschien het enige nummer, en dat is natuurlijk This Land is Your Land. Uh, dat gaan jullie spelen. En jullie vroegen om dat te spelen, omdat het ook bewijst dat Woody Guthrie ook echt een patriot was, een Amerikaanse patriot. Zeg even toe waarom dit nummer, waarom je hiermee eindigt. Nou, Woody Guthrie die stoorde zich aan uh, het nummer van Irvin Berlin, God Bless America. Want hij vond dat het niet over de gewone man En hij schreef een eigen nummer. Dat noemde hij eerst God Bless America for me. En toen hij de tekst wat had gezongen, toen ging hij dat veranderen... en toen besloot hij om het nummer This Land is Your Land te noemen. Want This Land is made for you and me. En in die tekst daarvan komt eigenlijk voor dat Amerika van alle Amerikanen moet zijn... en dat er geen plekken moeten bestaan waar bepaalde Amerikanen niet uh, moeten kunnen komen. Uh, een simpel voorbeeld is natuurlijk de, de, de rassenscheiding in Amerika... Uh, uh, zwarte Amerikanen die niet in een bepaald deel van de bus mochten zitten of niet in een bepaalde restaurants mochten komen. Woody maakte dat in, in het leger trouwens ook mee. Toen hij in de, in, in de Tweede Wereldoorlog uh, dienst nam in een koopvaardijschip dat uh, materialen naar Europa bracht, kwam hij uiteindelijk ook op een schip terecht waar uh, zwarte soldaten werden vervoerd naar Europa. En hij speelde daar, maakte muziek en zij zongen dan mee vanuit hun eigen deel van het schip. En Woody ging daarheen. En die man zei: Ja, maar je mag hier helemaal niet komen. want. Uh, het is alleen voor colored people. Toen heeft Woody gezegd, nou dan gaan we voortaan hier de concerten doen. Dus Woody trok zich volgens de overlevering weinig aan van dat soort uh, zaken. Dus dit is de boodschap aan Amerika. Het is ja. van van en voor elke Amerikaan. Ja. Ja, u ja. luistert dus tot slot van dit uur... nog één keer naar Champagne Charlie met Muziek van Woody Guthrie. Wij zijn er weer na 11 uur met 25 jaar geleden op 6 januari Het Begin van de Intifada. Mag ik even mijn zin afmaken? Tuurlijk. Ja, dus na 11 Tuurlijk. uur over die ja. zijn we weer terug. Maar dit wordt ook nog even gezegd. Over een maandje is alles wat jullie nu zingen op CD te verkrijgen. Wij nee, gaan jullie? volgende week de studio in en we gaan het opnemen. We gaan er waarschijnlijk iets mee, mee doen, dat weten we nog niet helemaal precies. Maar eh, de luisteraar moet onze website maar in de gaten houden: www.champagnecharlie.nl Daar staat alle, alles op wat er over Champagne Charlie aan voeren Speel, heren, speel. Mark, uh, <tied> Your land This land is my land From California To the New York Islands From the Redwood Forest To the Gulf Stream waters As this land was made For you and me As I was walking A ribbon of a highway I saw above me An endless skyway I saw below me Valley. This land was made for you and me, come on sing it brothers, this land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Points, to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me, come on blow it Mr. Hyde. heren, uh, zal ik het even overnemen vanaf hier? Zometeen in de perstribune, aandacht voor de 40 veertigste verjaardag van de Dik voor Makaar Show Met als gast, Ferry de Groot. Oh, friends, hier is meneer de Groot. Maar ook André van Duin blikt terug. Daar is de een de gast, oudschaatster Sandra Voetelink. Het antwoordapparaat, Cassie Kijken en de Vliegende Kiep. Dat allemaal in de perstribune. Een uh, heel hoop leuke onderwerpen. Ik denk dat we hier bommetjes bommetje zitten. Oh, nou, het is al afgelopen, dat koop. Zometeen, kwart over 12, op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Dit is Radio 1.